Staat geschetst, kan met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 Thank mm -hmm. you. Feel what you want Dit is ZFM. that I'll pay.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 Als het water verder stijgt, kunnen hulpdiensten de dorpen mogelijk niet meer bereiken. Het water in de Maas is gisteravond sterker gestegen dan werd verwacht. Maar grote problemen, zoals in 1993 en 1995, worden in Zuid-Limburg niet verwacht. De piek wordt vannacht rond 4 uur bereikt, denkt Rijkswaterstaat. Bewoners van Itteren en Borgharen hebben het advies gekregen... om hun auto op een parkeerplaats bij Maastricht te zetten. Ze worden met vrachtwagens terug naar huis gebracht... Daarna worden de toegangswegen naar de dorpen afgesloten, omdat die steeds meer onder water komen te staan. In het vervuilde oppervlaktewater bij het industrieterrein in Moerdijk zitten kankerverwekkende stoffen, blijkt uit onderzoek in opdracht van het waterschap Brabantse Delta. Er zitten in het bluswater en oppervlaktewater onder meer kankerverwekkende aromaten, zoals xyleen, naftaleen en toluen. De Raad van Corpschefs steunt het kabinetsplan voor een nieuwe Afghanistan-missie. Het kabinet wil bijdragen aan versterking van politie en justitie in Afghanistan... en het functioneren van de rechtsstaat verbeteren. De Raad van Corpschefs eist wel garanties voor de veiligheid van de politie. De Nederlandse politiebond vindt dat politiemensen niet naar een oorlogsgebied moeten worden gestuurd. In Algerije zijn afgelopen dag voor de derde achter de volgende dag rellen uitgebroken... In de hoofdstad Algiers raakten honderden jongeren slaags met de politie. Ze zijn boos over de hoge voedselprijzen en de werkloosheid. De jongeren gooiden met stenen en staken gebouwen in brand. De politie gebruikte traangas en een waterkanon om de relschoppers uiteen te drijven. Ook in andere Algerijnse steden was het onrustig. Volgens het Internationaal Monetair Fonds is ongeveer een vijfde van de Algerijnse jongeren werkloos. Verder zijn de afgelopen maanden de prijzen van melk, suiker en meel verdubbeld.